Vijf uur. Het NOS-journaal. Anno Duivene de Wit. Fouten bij blussen Moerdijkbrand. OM vraagt op twee van de drie aanklachten vrijspraak voor Wilders. En helft zaken vies. De brandweer in Moerdijk heeft, bij, heeft de brand bij chemiepak in januari niet goed aangepakt. De chemiebrand is bestreden met grote hoeveelheden bluswater... Dat was in strijd met het rampenplan en leidde tot onnodig veel schade... blijkt uit onderzoek van de NOS. Anonieme deskundigen zeggen dat de milieuschade veel minder groot was geweest... als er met schuim was geblust. Ook had de brand dan mogelijk kunnen worden beperkt. Toen het blussen niet lukte, had de brandweer het complex moeten laten uitbranden. Dan waren hogere temperaturen ontstaan... waardoor schadelijke stoffen voor een groter deel zouden zijn verbrand. Maar doordat de brandweer met water bleef blussen... kwamen in Moerdijk en omgeving veel gifstoffen in de lucht en op de grond terecht. De brandweer wil niet op de kritiek reageren. De Eerste Kamer moet volgende week uitmaken of de ongeldige stem van een D66er bij de Eerste Kamerverkiezingen alsnog meetelt. D66er Kool stemde maandag met een blauwe pen in plaats van met een rood potlood. Daarom werd zijn stem ongeldig verklaard. Namens Kool protesteerde vandaag een advocaat bij de kiesraad tegen de gang van zaken. Volgens hem was volkomen duidelijk op wie Kool heeft gestemd. De kiesraad wees het bezwaar af, omdat volgens de wet nu eenmaal de rode kleur moet worden gebruikt. Maar de Eerste Kamer moet dinsdag het eindoordeel geven. In de officiële uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen is niets veranderd ten opzichte van de officieuze uitslag van maandag. Door voorkeursacties werden twee kandidaten rechtstreeks gekozen, Vlietstra van de PvdA en Essers van het CDA. Daardoor komen de oud-Tweede Kamerleden Duivenstein en Buis niet in de Senaat.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 De strafwijs voor de beschuldiging van discriminatie volgt later vanmiddag. Bij de vorige zaak, in oktober, werd ook daarvoor vrijspraak geëist. De stresstests van de kerncentrale in de Europese Unie beginnen volgende week. Eurocommissaris van Energie, Uttinger, heeft dat bekendgemaakt. Aanleiding voor de stresstests zijn de problemen met de Fukushima-centrale in Japan. In april volgend jaar moeten alle 143 kerncentrales zijn doorgelicht. Onderzocht wordt of ze bestand zijn tegen natuurrampen, explosies en neerstortende vliegtuigen. De EU onderzoekt niet hoe kerncentrales zijn beveiligd tegen terroristische aanslagen. Omdat de resultaten van de inspecties worden gepubliceerd... zijn veel landen bang dat hun veiligheidsmaatregelen in de openbaarheid komen. Staatssecretaris De Krom ontkent dat in sociale werkplaatsen op grote schaal mensen worden ontslagen... Het kabinet gaat allerlei regelingen samenvoegen en dat gaat gepaard met forse bezuinigingen op onder meer de waaijong en de sociale werkplaatsen. De oppositie heeft daar grote bezwaren tegen, maar een kamermeerderheid steunt de krom. De gemeenten moeten er nog mee instemmen. Vandaag demonstreerden in Den Haag honderden mensen tegen de plannen. De FNV spreekt van de laste bezuiniging in jaren. Veel van de demonstranten hadden een geranium bij zich. Ze wilden daarmee aangeven dat ze niet achter de geraniums terecht willen komen. Volgens de Krom wil het kabinet dat zoveel mogelijk mensen een gewone baan krijgen. En daardoor zullen er minder werken in de sociale werkplaatsen, zegt de staatssecretaris. Net over de Belgische grens bij Woensdrecht staat een groot natuurgebied in brand. De Kanthoutse Heide. Er zijn twee branden, een ervan is onder controle. Er is al zeker 100 hectare in vlammen opgegaan. Het is nog onduidelijk hoe de heidebrand ontstond. Het gebied is nauwelijks bewoond, daardoor hoefden maar drie woningen te worden ontruimd. En niemand is gewond geraakt.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 omdat ze te vies waren. In die zaken liepen bijvoorbeeld ratten en muizen door de keuken... of zaten er spinnen in het eten. De Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt jaarlijks ongeveer 30.000 horecazaken. De FIFA doet onderzoek naar omkoping... door kandidaat-FIFA-voorzitter Mohammed Bin Hamam uit Qatar. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij tijdens een ontmoeting... met FIFA-kopstukken uit het Caribisch gebied stemmen heeft gekocht. Hij hoopt volgende week woensdag... tot voorzitter van de Wereldvoetbalbond te worden gekozen. Mohammed bin Hammam neemt dat dan op tegen voorzitter Sepp Blatter. Er loopt ook een onderzoek tegen FIFA-kopstuk Jack Warner uit Trinidad en Tobago. Hij zou Mohammed bin Hammam hebben geholpen. De twee kopstukken moeten zich zondag verantwoorden voor de ethische commissie van de FIFA. Dan het weer vanavond en vannacht overwegend helder en minimaal rond 9 graden. Morgen veel bewolking en vanuit het westen buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 17 graden aan zee en 21 in het binnenland. ANDB ah, Verkeersinformatie. Het is een vrij normale avondspits voor de woensdag. De meeste vertraging heeft het verkeer op de wegen rond Amsterdam. En ook bij Rotterdam zijn de files vrij lang. Er zijn weinig opvallende files. De langste die staan op de A1, van Amersfoort naar Amsterdam. Voorknopend Watergraafsmeer, 7 kilometer. De A4 vanuit Den Haag, tussen Schiphol en knopend de Nieuwe Meer, 5. De A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet, voorknopend Benelux, 4 kilometer. Is daar een auto met pech gestrand en er is één rijstrook dicht... En er staat er een wat langere file op de A10 West naar Zaanstad voor de Koentunnel, 6 kilometer. Dat een private banker veel verstand heeft van financiële zaken, daar ga ik vanuit. Maar wat ik belangrijk vind is dat zo iemand mij ook snapt.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 Het is weer mei en dat betekent tijd voor vakantiegeld. Bij HP krijgt u dankzij de grootste zomergekten nog een extra bonus dit jaar. Wees er snel bij, want op de HP ProBook 4520S... krijgt u nu maar liefst 120 euro korting. Altijd fijn, extra zakgeld voor de vakantie. Op is op, scoor ook 120 euro korting op uw hp notebook via megacelers.nl/HP. Kies Office Basis van Ziggo Zakelijk en werk nu ook supersnel. Draadloos met de gratis wifi-modem. Bel 0800-0620. Het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overduin. Goedemiddag, 8 minuten over 5. Zometeen praten we over president Obama, die dwars door het Britse volkslied heen speechte. En het leek erop alsof hij de enige was die het niet doorhad. 55 miljoen liter water gebruikte de brandweer... om bij Chemiepak in Moerdijk de brand te blussen. Afgelopen januari. Tegen het veiligheidsprotocol in. Dit nieuws is een steuntje in de rug voor het bedrijf Chemiepak. Het bedrijf bezwijkt bijna onder de claims voor de miljoenenschade. Henrik Willem-Hofs mocht het terrein op... en sprak voor het eerst met de medewerkers over het ontstaan... en, dat vooral, de aanpak van de brand bij Chemiepak. Het grote blauwe hek gaat open. En dan komen we ja, op die plek waar het vijf maanden geleden allemaal gebeurde. Hoe is dat om hier te komen? Ja, dat blijft nog steeds uh, heel apart. We ja, zo heel je bedrijf uh, ingevallen, te zien liggen, helemaal uh, ingestort. Het terrein van Chemie ziet eruit als een oorlogsterrein. Overal vervrongen stukken staal, ingestorte gebouwen... En hier en daar nog wat herkenning, zoals een uitgebrande vorkheftruc... of een oplegger met gesmolten banden. Op 5 januari, rond een uur of half drie, ontstaat er brand in een pomp... die bezig is om niet-brandbare vloeistof over te pompen... van een groot vat naar een afvulmachine. En Hans de Koning, veiligheidsadviseur, is een van de eerste... Die bij de brand aankomt. Nou, toen ik aan uh, kwam rennen. toen zag ik dat er twee collega's bezig waren. om een uh, schuimblussing uh, te realiseren. Ik heb een uh, poederblusser gepakt. en gelijk uh, de pompinstallatie. Uh, probeerde te blussen. Deze kreeg ik ook uit. Maar uiteindelijk wint het vuur. en bezwijkt een grote tank. met brandbare vloeistof. Je ziet er in één keer een, een, een hoeveelheid. Van, van, van vloeistof op je afkomen. brandend. En dat verspreidt zich zo enorm snel. Zeker ook omdat namelijk die vloeistoffen heel erg vluchtig zijn. Is de brand op dat moment onbeheersbaar en alles vernietigend? Uh, nee. Uh, op het moment dat uh, wij besloten tot ontruiming vonden we nog steeds dat het beheersbaar zou zijn geweest als er een snelle interventie was geweest vanuit de brandweer. Toen ze gearriveerd werden hebben ze gelijk uh, ja, waterslangen aangesloten uiteraard op uh, de leidingen die uh, op het havenschap aanwezig zijn en daar hebben ze dus een soort, in mijn ogen, een soort driepoot weggezet. En die, ja, daar hebben ze dus een blussing uitgevoerd. Met water. Op dat moment met water, ja. Terwijl dat eigenlijk in alle boekjes staat dat je dat niet moet doen. Juist, dat, uh, dat is ook mijn mening. Maar ja, dat is op dat moment de, de, de, de, het bevel wat op dat moment overgenomen wordt door de brandweer. Ja, Want hoe moet je een chemibrand in algemeen blussen? Een chemische brand of zaken kunnen zeker bij brandbare vloeistof dienen te blussen met, een, met schuim. Ja, of anders ja, inbaken en, en, dat, en gecontroleerd dat uitbranden. En dat is ook precies wat er in de protocollen staat... die mede door de brandweer en de gemeente zijn opgesteld, zegt directeur Gerard Spiering. Daar staat in dat je, als je, als je wil gaan blussen, dan doe je dat met schuim... Uh, als het niet te blussen valt, als je, als je, als je ziet dat het, dat het dat een te grote brand wordt... dan, uh, dan staat er beschreven dat er wallen opgeworpen moeten worden rondom uh, het perceel. Uh, om zo, zodoende in ieder geval alles op je eigen terrein te houden en, en, en de boelen uit laten branden. 55 miljoen liter bluswater gebruikt de brandweer die middag, avond en nacht. Omdat de opvangcapaciteit van Chemiepak beperkt is, komt veel van dat water in sloten terecht... Het Rijkswaterstaat en het waterschap Brabantse Delta... willen dat chemiepak de rekening van 13 miljoen euro betaalt. Het, het grootste probleem is, dat, is, dat, is natuurlijk dat er een ongelooflijke hoeveelheid bluswater... in, in schepen ligt opgeslagen. En, en dat je dat echt had kunnen voorkomen. Hoe wrang is dit? Ja, dit is heel wrang. Zowel Gerard Pierings als Hans de Koning zijn beide nog verdachten in een onderzoek van justitie naar de brand. Het OM onderzoekt ook waardoor de pomp vlam vatte. Daarnaast dient morgen een hoger beroep over beslaglegging op de bankrekening van het bedrijf door de partijen die geld willen zien voor het reinigen van het bluswater. De president van Jemen, Saleh, weigert ook vandaag af te treden. De toestand in zijn land escaleert... nu een belangrijke stam zich in de strijd tegen de president heeft gemengd. Vooral in de hoofdstad van Jemen, Sanaa, wordt gevochten. We praten over de situatie daar met Sam... uit veiligheidsoverwegingen uh, zonder achternaam. Maar hij werkt in ieder geval voor de VN-vluchtelingenorganisatie... daar in de hoofdstad van Jemen. Sam, uh, wat merk jij van de spanningen in Sanaa? Uh... Veel spanning op de straat. De uh, mensen zijn op dit moment echt bang. In het begin waren het vooral de buitenlanders die bang waren. Vanwege alle veiligheidssituatie. Maar nu uh, vertrekken veel mensen uit de, uit de hoofdstad, uit Sanaa. naar hun eigen dorp of naar andere steden. om, uh, om de, de straatgevechten te ontluchten. En hoe weet je uh, waar je wel en niet de straat op kan? Hoe, wat betekent het voor jouw beweging in de stad? Ja, toen ik voor kort kwam, mag ik naar mijn werk en naar mijn huis. Omdat uh, de demonstraties uh, die er al maanden zijn. zich beperkten tot universiteit en regeringsgebouwen. Maar nu is mijn baan dat, omdat die stammen. Uh, nu zijn uh, in dat kind of in deze gevechten gevechten gekomen. het meer op straat kan gebeuren. Dus het is nu steeds moeilijk om te bepalen wat wel en uh, niet veilig is. En ja, waar, waar haal je je informatie dan vandaan? Nou, onder, onder NGO's en, uh, en uh, de VN-organisatie en ambassades wordt veel informatie gedeeld. Maar uh, ook onder je minuten. En uh, de we we veel wegen zijn afgezet op dit moment. Veel wegen in een zijn situatie. Ja, veel wegen zijn afgezet en, en uh, ja. het is ook moeilijk voor mensen om, om het dagelijks leven nog vol te houden in de stad. Ja, de afgelopen weken werd het al heel moeilijk omdat elektriciteit en gas en olie opraken. Heel lange rijen voor de benzinestations tijd uh, valt steeds vaker uit. Het leidt tot heel veel tractieproblemen voor mensen om, uh, om het leven voor te zetten. Dus men is echt fat. En nu ook nog dat geweld erin komt, uh, wordt men angstig. En, uh, en uh, herinnert men zich de, de burgeroorlog in de jaren negentig. het heel zo verliep. En men is bang dat het uh, weer die kant op gaat. Sam, dankjewel uh, ja. voor jouw verhaal vanuit Sanaa. Met excuses voor de wat de slechte uh, uh, verbinding. We praten in ieder geval even door over de situatie in Jemen... met correspondent Nicole Lefevre. Nicole, als je hoort van Sam dat mensen de stad ontvluchten... er wordt gevochten, wat betekent dit voor de toch vreedzame demonstranten... die al maanden de straat opgaan? Ja. Zijn al drie maanden bezig en zij wilden eigenlijk een politieke oplossing. Een vreedzame machtsoverdracht, het vertrek van de president. En, ja, en dat in plaats dat hun problemen worden opgelost: hè, de onderdrukking, de corruptie, enorme armoede, eh, ja, de rijkdom die ligt bij een paar mensen. De werkeloosheid is enorm, het analfabetisme. Het is het armste land in de regio. En in plaats dat er een nieuwe leider komt die het beter doet dan Zaleg die nu toch al 33 jaar de kans heeft gekregen, komen er eigenlijk steeds meer problemen bij onveiligheid en nu ook, uh, wat, wat Sam net ook vertelde, de tekorten in de stad. Ja, en Zalig zelf, die heeft nu al een paar keer uh, gezegd, ja hoor, ik ben bereid om uh, een deel te ondertekenen die door de golfstaten is, uh, is onderhandeld. En dat houdt in dat hij binnen 30 dagen op zou stappen, de macht vreedzaam overdraagt en dan immuniteit krijgt, dus wordt uh, vrijgevrijwaard van, uh, van strafvervolging. Maar elke keer vindt hij op het laatste moment wel een excuus om daar onderuit te komen. Ja, en wat hij nu lijkt te doen, is wat andere leiders in de regio uh, hebben geprobeerd. Dat is eigenlijk een soort van, ja, naar mij de chaos. Kijk, als ik wegga, uh, dan vervalt het land in een burgeroorlog. Ja, en wat de demonstranten zeggen, die, uh, die, die zeggen, ja, die, die stammenstrijd, hij, dit is uitgelokt. En hij is ook wel blij met, met deze gevechten. En uh, ja, de regering zelf, de zaadig terug trouwen, die zeggen, nee, het is echt agressie van de stammen. En wij moeten daartegen optreden. Maar is er meer dan die, die conflicten die nu in de hoofdstad zijn ontstaat? De, de, het land heeft toch veel meer conflicten eh, op, op, die, die het op zich af zien komen? Ja. Zaleg vecht al, al heel lang op meerdere fronten. In het noorden heb je de Houthi, dat is een, een minderheidsgroepering, dat zijn Shiiten in een uh, Soenitisch land. En uh, die zeggen wij worden gediscrimineerd, achtergesteld en die vechten al heel lang voor gelijke rechten. Dan heb je een onafhankelijkheidsbeweging in het zuiden van het land. Ja, en eigenlijk in het midden van het land heeft hij de boel ook niet, uh, niet in handen. Als je in het land kijkt, het is het heel onherbergzaam. Ja, en in de grote van het land maakt niet Saleh en zijn regering de dienst uit, maar allerlei uh, stamleiders. Ja, en als die een, een probleem hebben met uh, de hoofdstad, dan, uh, ja, dan vragen ze om geld. Hij had dan in het verleden geld. Ja, en zo wist hij zijn macht te bewaren door steeds verschillende stamleiders te je met allerlei beloftes. Nou, veel uh, stammen die hebben nu hun steun opgezegd. Uh, ja, dus op, op dit moment heeft hij dan de, de, de strijd in de hoofdstad, komt hij nog bij. Dus dat ziet er echt heel somber uit voor de inwoners van Jemen. Nicole Feever, dankjewel. De patiëntenorganisaties worden gekort op hun subsidie. U hoort zometeen de gehandicaptenraad over de gevolgen. Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. De meeste file staan nog steeds rond Amsterdam. Er is zojuist een ongeluk gebeurd op de A67 van Eindhoven naar Venlo. Staat file tussen knooppunt Lene Rijden en gelden op 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. We hebben het vandaag over de omroepsters en het boek... Goedenavond, dames en heren, Gezichten van de Nederlandse Omroep. Dat wordt vandaag gepresenteerd in het TV- en Radiomuseum Beeld en Geluid. En dat allemaal ter gelegenheid van 60 jaar televisie. We hadden het eerder in deze uitzending al over mijn persoonlijke favoriet... Diewertje Blok, Menno. Meneer Reemmeijer, heb je haar al kunnen ontwaren? Ja, Tim... Uh... Duwertje is helaas uh, al weg, maar de andere die uh, genoemd werd, die, waar Lucella het ook over had, wij allemaal misschien wel, tien keer Verburg, om, ja niks veranderd zou ik haar zeggen, hoewel ik zag de foto in het boek, ik moet ja, eerlijk zeggen, wel veranderd. Toch wel, maar we hebben hier een beetje een aha ervaring Veel mensen waarvan ik denk van, ze ken, ik ken ze vaag ergens, met jou hebben we geen problemen. Ik ben nog herkenbaar. Je bent zeer herkenbaar. Fijn. Van de truien. ja. Zo is het mijn bijnaam nog steeds bij de ja? trots. Ja, een paar mensen noemen me nog steeds trui. Is jammer dat dat er niet meer is, omroepste? Nee, dat is niet jammer. Nee. Wat ik wel denk, is als nu weer eens een omroep zou bedenken... om dat als gimmick te introduceren, dat dat weer heel grappig is. Zou je het willen doen? Nee. <laughs> Jullie waren sterren in die tijd. Nou, in ieder geval beroemdheden. Zo. Ja, Tros. Hoe ver ging dat? Heel ver, hoor. Maar goed, de twee netten in mijn tijd en... Uh... Ja, uh, daar keken toch een 5, 6 miljoen mensen naar een trotsavond. Dus dat was instant beroemdheid, ja. ja maar postzakken vol met ja. fanmail? Ja, fanmail. Huwelijks zoeken? Alles wat jij wil. <laughs> Ik bedoel, <laughs> soms denk je dan, dit land is één grote open inrichting. <laughs> en, uh, maar dat, je krijgt natuurlijk, kijk de mensen die in de pen klimmen... en dan van die hele extreme meningen hebben van of haten ja. of uh, houden van... Ja, dat zijn natuurlijk ook niet de gemiddelde Nederlanders. Dus ge waar wij mee geconfronteerd ja. werden, waren de ex'en. Ja. Ik las wel even wennen. En hoe word je omroesten? Hoe werd je dat? Ik ben door een vriendinnetje stiekem opgegeven voor een screentest. Ja. En daar werd ik voor uitgenodigd. Ik wist voor niks, dus ik zou ook niet gaan. Wat was een vak? Toen werd ik een beetje, een beetje gepoest ja. En toen dacht ik, nou ja, dan ga ik een keertje ja. kijken. En twee maanden later zat ik er. Ja. Was het een vak? Ja, alleen het werd natuurlijk niet als zodanig. Ja gebracht, Want het was geen voorbereiding eigenlijk. Nee. Maar achteraf denk ik, ja, het is wel degelijk een vak. <laughs> Je bent doorgegroeid door als actua en, en nog steeds, en dat doet ons Radio hard goed natuurlijk, om de radio te horen. Ja, ja Radio 1, tros in bedrijf. Het bedrijfsleven samen kon blijven hangen. Maar geen postzakken vol met fanmail meer? Geen postzakken met fanmails, nee. nee. Dankjewel. Okay. Junke Verburg in het boek Goedenavond, dames en heren. Gezichten van de Nederlandse omroep. Nog steeds een morgen geluid. De zorg krijgt uh, vanaf volgend jaar 220 miljoen euro minder subsidie. Daar krijgen patiëntenverenigingen ook mee te maken. Ze worden 18 miljoen gekort. Voorzitter van de Chronisch Zieken- en Gehandicaptenraad... Ad Poppelaars, goedemiddag. goedemiddag. Weet u al of dit consequenties voor uw organisatie heeft? Jazeker, wij worden zelfs meer dan de helft gehalveerd in onze subsidie. En zullen dus uh, ja, meer dan de helft van onze mensen moeten gaan ontslaan. En wat kan er dan straks niet meer bij u, wat nu wel kan? Ja. Nou, wij houden voor... Uh, alle mensen in Nederland, de overheid kritisch in de gaten waar het gaat om de zorg, het gezondheidsbeleid, de bezuinigingen, ook op de jongen, op het onderwijs, op de rugzakjes. En wij zijn de stem van de cliënt. En om daar kritisch te kunnen volgen hebben wij natuurlijk mensen in huis nodig die dat beleid van de overheid analyseren en daar commentaar op formuleren. Als wij die mensen niet meer hebben, dan kunnen wij ook veel minder die overheid uh, van commentaar voorzien. En waarom zou de overheid, dan ga je even naar het principe, mee moeten betalen... volgens u, aan, aan organisaties zoals de Uwe? Nou, uh, omdat de patiëntenorganisaties belangrijk werk doen. Ze geven over informatie over ziektes en behandelingen. En zij helpen ook met concrete suggesties op basis van hun ervaringsdeskundigheid de overheid aan verbeteringssuggesties. En dat is, eh, als je bedenkt dat dat voor 37 cent per jaar per inwoner is, is dat heel erg goedkoop. En krijgt u dan alleen subsidie van het kabinet of zijn er ook wel andere geldschieters? Nee, we hebben uiteraard contributies van onze leden, de gezondheidsfondsen, het bedrijfsleven, wij krijgen van iedereen krijgen wij bijdrage. Maar degene die het meest profiteert van onze verbetervoorstellen zijn de ambtenaren van VWS en van Sociale Zaken. En nu zijn er in Nederland honderden patiëntenverenigingen... Hè, voor mensen met bijvoorbeeld reuma, Parkinson... Ja. ook voor mensen met een aangeboren afwijking aan hun heup bijvoorbeeld. Ja. Dat aantal verenigingen kan volgens de minister omlaag. Wat vindt u van dat uitgangspunt? Ja, nou... Dat heeft de minister niet zo gezegd en dat zou ook heel onverstandig zijn. Want als u onverhoopt morgen reuma uh, krijgt en u gaat op zoek naar lotgenotencontact of u wilt informatie over die aandoening, dan gaat u bij de reuma patiëntenvereniging kijken en gaat u niet kijken bij de HIV patiënten of bij de borstkankerpatiënten. Nee, maar ze wil wel dat organisaties meer gaan samenwerken ja, om geld maar, te besparen. Precies, nou, dat, daar zijn we ook voorstander van, maar dat gebeurt al op hele grote schaal en daarmee kun je nooit 18 miljoen verdienen. En wat, wat is uw voorstel? Want er moet links of rechts om bezuinigd worden. Hoe zou u het oplossen? Nou, kijk, wat er nu gebeurt is, is dat de, de, het kleinste segment in, uh, ten opzichte van de zorgverzekeraars, de zorgaanbieders en de onderzoeksinstituten, die het minste subsidie heeft, die financieel het meest kwetsbaar is, die krijgt verhoudingsgewijs de grootste klappen te verdragen. Wij moeten meer dan 50% inleveren, terwijl wij heel goed kunnen voorstellen dat ook de onderzoeksinstituten een bijdrage zouden leveren en ook andere instellingen. En wij zouden graag zelf willen bepalen, van die 18 miljoen, welke armen en benen er bij ons worden afgehakt. En dat is nu volledig ingevuld door de overheid. We hebben bijvoorbeeld een juridisch steunpunt voor mensen die tussen het wal en het schip vallen. En de overheid bepaalt dat de subsidie voor het juridisch steunpunt helemaal wordt afgeschaft. Terwijl wij juist belangrijk vinden in deze tijd, waarin de overheid de chronisch zieken en gehandicapten zoveel klappen uh, daaraan uitdeelt. En het beleid zoveel verschaalt, dat de mensen die daar de dupe van zijn, gewoon met juridische hulp naar de rechter kunnen om dat aan te vechten. En is het, denkt u, puur een financiële maatregel of zit hier ook uh, een politiek motief achter om het zo uh, nou, te doen? Uh, wij geloven niet in complotten, maar het kan niet zo zijn. Dat hier niet is over nagedacht. En wij zijn de, de, de financieel de zwakste uh, partij. En om daar nou uh, de bezuinigingen bijna alleen bij neer te leggen. De, in vergelijking met de zorgverzekeraars en, en, en, en de medici. ja Dat kan niet anders dan zijn dat de overheid uh, geen behoefte heeft aan een kritische derde partij. Een, een politieke keuze dus, zegt dit u. Het is een politieke keuze van dit kabinet. En dat valt eigenlijk zo tegen. Omdat je van liberalen. En de basis van dit kabinet zijn toch de liberalen in Nederland. Dat je juist van liberalen, echte liberalen verwacht, dat ze van tegenstand houden om beter te worden. En ja, daarom is het zo teleurstellend. Goed, u had het geld uh, liever zelf be bespaard onderling. Ad Poppelaars, ik dank u voor uw reactie. Goedemiddag. We maken even een tussenstop in Parijs op Roland Garros bij tennis. Jan Roels, het wachten was nog steeds op Schorel. Maar ik neem aan dat hij nog niet op de baan staat. Nee, die staat nog steeds niet op de baan. Die moet op uh, baan 3. Daar zitten al heel veel Nederlanders te wachten. Maar er is nog een partij gaande tussen Kukushin uit uh, Kazachstan en Yusni. De rust staat twee sets tegen 0 voor. 2-2 in de derde set dus. Misschien drie kwartier, een uurtje dan Thomas Chorel op de baan... tegen Stanislas Babrinka Wawrinka uit Zwitserland. Novak Djokovic, dat is tweede geplaatste topper. Speelt op Philippe Satrier het centercourt tegen Hanescu. De 29-jarige Roemeen, het gaat goed met Djokovic. Natuurlijk, want hij won al 40 partijen achter elkaar. Eerste set gewonnen, 6-4, had een break op 5-4... En nu staat hij 3-0 voor tegen Anescu. Nog een partij die is afgelopen. Juan Martín del Potro, lang geblesseerd geweest. De Argentijnse topper, afgezakt door die blessure... naar de 25e plaats op de plaatsingslijst. Woon van Blas Kavsic, de Sloveen. 6-3, 6-2 en 6-4. Fijne namen, fijne uitslagen. Dank je Jan Rolfs. Tot later. Het postbedrijf TNT wordt gesplitst in twee nieuwe bedrijven. Bijna alle aandeelhouders hebben daar zojuist voor gestemd. TNT valt dan uit één in een postbedrijf, vooral op Nederland gericht... en in een internationale pakketvervoerder. Peter van der Meerschout is bij die aandeelhoudersvergadering aanwezig. Peter, stond die uitkomst niet al van tevoren vast? Nou, uh, niet helemaal. Um, er waren wat uh, grote institutionele beleggers. En dan moet je denken aan uh, pensioenfondsen en um, uh, grote beleggers in Amerika en in Canada. En die hadden toch wel wat problemen bij de manier waarop het uh, tweede bedrijf... TNT Express, eigenlijk de groot courier, vooral groot in, uh, in Azië... Um, hoe die beschermd zou worden door allerlei uh, aandelenconstructies... Daar houden uh, dat soort uh, beleggingsinstellingen niet van. Want stel dat er een koper zou komen die geïnteresseerd is in uh, TNT Express om die te kopen. Ja, dan uh, gaat het gewoon veel moeilijker. En dan hebben die aandeelhouders of die bezitters, die beleggingsinstellingen houden daar gewoon minder geld voor over. En dat is eigenlijk een discussie die de afgelopen twee weken speelde. Dus Peter Bakker, de topman van TNT, was er niet helemaal zeker van. Uiteindelijk is 99,73 procent, dat zijn bijna Noord-Koreaanse toestanden... dat zei de voorzitter van de aandelaarsvergadering ook al, is er toch gewoon voorgestemd. Alleen het Nederlandse pensioenbedrijf PGGM, bekend van welzijn... met ongeveer een kwart procent van de aandelen in handen van TNT... Die waren tegen. Die wilden toch gewoon dat die constructie anders zou worden. En de twee nieuwe bedrijven, hoe staan die ervoor als ze gesplit zijn? We hebben het dan dus over PostNL. PostNL kennen wij omdat we de postauto's kennen. Dat zijn gewoon onze eigen postbezorgers, de postbodes hier in Nederland. Ja, dat staat er op zich wel redelijk voor. Het heeft natuurlijk een zware reorganisatie achter de rug. Een inkrimpende markt, minder post wordt er verstuurd. Op bedrijven die rekeningen digitaal versturen. Maar aan de andere kant, wij kopen ook onze spulletjes via internet. En dat vervoer van die kleine pakketjes, dat gaat PostNL doen. En dan hebben we het natuurlijk ook nog over TNT Express. Dat is het nieuwe bedrijf. Het wordt eigenlijk afgesplitst dus van het huidige TNT. En die krijgen morgen een beursnotering. Uh, dus om negen uur gaat er een gong. Daarom staat er ook wat druk vandaag op die aanhoudsvergadering. Want voor zes uur moet het allemaal rond zijn. Zodat um, uh, we zeggen, de notering ook in de systemen van de beurs kan worden, worden ingevoerd. Ja, bij TNT Express, ik zei net ook al, uh, groot in China. Wat problemen in Brazilië. Dus daar moet even flink worden, uh, daar moet even flink worden uh, gereorganiseerd. Maar uh, dat moet eigenlijk de groeidiamant worden. Het is de laatste aandeelhoudersvergadering van TNT, topman Peter Bakker. Is daar nog eens ja. stilgestaan? Nou ja, kijk, het is eigenlijk wel de man die natuurlijk in de afgelopen tien jaar het gezicht was van, uh, van TNT, um, die uh, begonnen is op, uh, uh, in 2001. En in tien jaar zijn bedrijf helemaal heeft zien veranderen. De bedoeling was natuurlijk niet om te gaan splitsen toen hij in 2001 begon. Want het was juist zo mooi om post- en couriersdiensten bij elkaar te houden. Uiteindelijk heeft dat dus niet gewerkt. Maar is hij ook gelijk degene die in feite de ontvlechting van TNT heeft gedaan. Peter Bakker is een man met een groen gezicht. Hij is wel oranje van TNT, maar hij heeft een groen gezicht. Duurzaamheid, dat is eigenlijk eigenlijk een beetje zijn, zijn, zijn middelneem. Hij werd er ook over uh, geroemd hier op de aandeelhoudersvergadering. De Vereniging van Beleggers voor Duurzaamheid... die uh, gaf hem een, een flinke veer op zijn hoed. En die hoed werd ook gelijk weer afgenomen... door um, de voorzitter van de Ondernemingsraad. Want um, zijn, ondanks alle problemen die de afgelopen jaren... hebben gespeeld bij TNT en de postbodes... Um, zorgt Peter Bakker ervoor... dat zij de man van de Ondernemingsraad... die toch staat voor 150.000 uh, medewerkers van TNT dat ze allemaal goed terechtkomen bij die twee bedrijven... PostNL en TNT Express. Peter van der Meerschout vanuit Amsterdam. Stel, er zijn twee fabrieken. Bij beide fabrieken werken aardige mensen... ze maken mooie dingen en meer dan genoeg winst. Alleen die ene fabriek doet het net anders. De spullen die ze maken zijn recyclebaar... komen bij ze terug en krijgen een nieuwe bestemming. Zo creëren ze hun eigen toekomst.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 Radio 1, het NOS-journaal. Belediging en het aanzetten tot haat en discriminatie. Daarvoor staat Geert Wilders terecht. Maar schuldig is hij niet, vindt althans het Openbaar Ministerie... dat op alle onderdelen vrijspraak heeft gevraagd. Wilders uitlatingen gaan volgens het OM over de islam en niet over moslims. En volgens de wet zijn uitlatingen pas strafbaar... als ze onmiskenbaar over mensen gaan. President Obama is in Londen bezig met het toespreken van parlementsleden in het Lager en Hoger Huis. Obama zei dat opkomende economieën als China, India en Brazilië geen gevaar zullen vormen... voor de invloed van Europa en de VS op de rest van de wereld. Ook benadrukte hij de evenoude vriendschapsband tussen de VS en Groot-Brittannië... met al die eeuwen dezelfde normen en waarden. De brandweer in Moerdijk heeft fouten gemaakt bij het bestrijden van de brand bij chemiepak in januari. De brandweer had geen bluswater moeten gebruiken, maar schuim blijkt uit onderzoek van de NOS... Volgens anonieme deskundigen was de milieuschade dan veel minder groot geweest. En van de shawarma-zaken voldoet bijna de helft niet aan de hygiëne-eisen. Dat heeft de Voedsel- en Warenautoriteit geconstateerd. De VWA onderzoekt jaarlijks zo'n 30.000 horecazaken. De afgelopen drie jaar werden er 45 gesloten... omdat er ongedierte door de keuken liep of in het eten zat. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Hier is Erwin Krol. We hadden vandaag voorlopig de laatste zonnige dag. Want in de loop van de nacht gaat de bewolking vanuit het westen toenemen. Het wordt een graad of 9. En morgen overdag is er... Nou, het is niet zo dat u de zon niet te zien krijgt. Maar er is tamelijk veel bewolking. Het waait ook hard uit het zuidwesten. Windkracht 4 tot 6. En er zijn een aantal buien. En ik denk dat in de middag zijn die ook met onweer mogelijk. Verder wordt het in de kustgebieden nog maar een graad of 16, 17. Diepe landinwaarts wordt het 18 tot Hooguit 21 graden. Vrijdag, dat is een hele grijze, sombere dag. Ook dan waait het hard. Het is bevolkt, het is gewoon regenachtig. Het wordt niet warmer dan een graad op 15. Maar in het wekeinde, dan wisselen bewolking en buien elkaar weer af. Dus dan ziet u ook, dat zeg ik net nu niet goed, zon en buien elkaar af. Dus dan ziet u ook weer af en toe wat zon. En geleidelijk gaat die temperatuur wel weer wat omhoog. ANW-verkeersinformatie. Het is een normale avondspits. De meeste vertraging heeft het verkeer op de wegen rond Amsterdam. En ook bij Rotterdam staan een paar wat langere files. Opvallende files staan er niet. Files met de meeste vertraging staan op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Voor het knooppunt de Nieuwe Meer, daar staat 5 kilometer. In die omgeving staat ook een behoorlijke file op de A9 naar Alkmaar. Voor knooppunt dorp 9. En op de A15 vanuit Europoort staat tussen Spijkenisse en knooppunt Vaantlijn 10 kilometer.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 Het is morgen weer zakkenvullen bij DA. Pak daarom snel de DA-actiezak uit uw brievenbus en kom naar DA. Dan krijgt u maar liefst 20% korting op echt alles wat u in de zak stopt. Dus ook op Nivea, VSM en John Frieda. Kom dus morgen zakkenvullen bij DA. Aan wetenschappelijk onderzoek ontlenen mensen met multiple sclerose hoop voor de toekomst. Om daar een wezenlijke bijdrage aan te kunnen leveren is een prachtig gegeven. Een chronische ziekte als MS is van doorslaggevende invloed op je leven. De Stichting MS Research is niet klaar voordat er een oplossing is. Helpt u mee? Een actie, een donatie of een andere reactie zijn ontzettend welkom via msresearch.nl. Dank u wel. Dorinda Roos, directeur Stichting MS Research uit Voorschoten. Een idee voor iedereen die slimmer wil sparen. Sparen gaat veel beter als je een concreet doel voor ogen hebt. Dat weten we allemaal nog van vroeger. Weet u nog uw eerste brommer of surfplank? Als je precies weet waarvoor je spaart, bereik je je doel veel eerder. Maak nu uw spaardoelen concreet met de Rabo spawijzer. Sparen kan slimmer. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën.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 Zes, goedemiddag, 6 over half 6. Ketens als C1000, Plus en Albert Heijn... zijn lange tijd beschuldigd van het kopiëren van succesvolle aanmerken. Maar die tijd die lijkt voorbij. In de Amsterdamse Raai is nu de grootste vakbeurs ter wereld voor private labels. Innovaties genoeg, zag verslaggever Jeroen Schutijzer... met huismerkdeskundige Koen de Jong. Dit is een mooi voorbeeld van een uh, supermarkt in Frankrijk, Monoprix... die dus met zijn verpakkingsdesign... Uh, juist iets heel anders wil uh, laten zien dan wat er uh, onder de merk wordt gebracht. He, daar waar vroeger de huismerken geneigd waren... Uh, heel dicht op het ontwerp van de verpakking van de aanmerken te kruipen... zie je nu dat ze juist proberen zoveel mogelijk mogelijk af te gaan. Dat ze niet zo lijken op dat aanmerk? Ja. Dat jatgedrag? Ja, ja dat naapen. Ik kan niet ontkennen dat het vroeger met name uh, aan de orde was. Dat gaat voorbij. Uh, Supermarkten proberen. zich dus juist een hele aparte identiteit aan te meten. Dus we krijgen geen rechtszaak meer. Albert Heijn Unilever, zoals een paar jaar terug. Nou, die zullen blijven. Kijk, uh, niet alle retailers uh, voldoen aan het, uh, de blauwdruk die ik net beschreef. Uh, er zullen altijd nog schermutselingen zijn in de marge. Koen de Jong is uh, huismerk-expert. We staan hier op een grote beurs in Amsterdam. De producenten van huismerken uit zo'n beetje de hele wereld... verzameld in Amsterdam om hier met de supermarkten, van met name Europa zou ik zeggen... contacten te leggen om over huismerken te praten. In 1986 was die beurs hier voor het eerst, toen nog heel klein. Ja, er waren nog maar 40 deelnemers. En nu staan we in de rij waar alle hallen zijn gevuld... met in totaal 2000 deelnemers, 2000 producenten. Dus het geeft ook aan hoe in die afgelopen 25 jaar... het belang van huismerken in Europa, maar ook daarbuiten, enorm is toegenomen. In Nederland is het huismerk nu goed voor Ik dacht een kwart van de markt. In vergelijking met de ons omringende landen stelt dat nog niet zoveel voor. Hoe komt dat? In Nederland hebben we gewoon een heel erg versplinterd supermarktlandschap. Er zijn te veel supermarkten die allemaal een heel klein stukje van de koek beleveren. Je hebt Albert Heijn, die heeft 33 procent. Die kan ook een groot en breed huismerkaanbod bieden. Maar heel veel van de andere supermarkten in Nederland zijn gewoon te klein. Als je het vergelijkt met Engeland of in Frankrijk... waar een paar grote spelers het spel bepalen in een land met heel veel meer inwoners... dan kun je je voorstellen dat de volumes die die supermarkten onder huismerken kunnen bieden veel groter zijn. Zijn er nou nog echt uh, dingen waar u zich ook over verbaast? Ik blijf me verbazen over het innovatievermogen van de huismerkenproducenten, Komen we tegenwoordig heel veel van die uh, nieuwe producten op de markt niet onder merk, maar onder huismerk. We kunnen eens misschien even kijken naar de producten die hier worden aangeboden. Als zijn de innovaties. Er zijn een paar hele interessante, leuke, nieuwe dingen bij. Nou, noem eens wat. Nou, ik heb bijvoorbeeld hier een, een productie in staan. Het zijn kattenbakkorrels die blauw kleuren als een kat erop last. En bovendien in een verpakking zit met een ritsluiting die het heel veel gemakkelijker maken in het gebruik. Het verbazingwekkend dat dat soort ideeën niet worden bedacht in de keuken van een merkenproducent... Maar er zijn hele grote merkenproducenten waar Mars en Nestlé achter zitten... die dit ook hadden kunnen bedenken. Zei u nou net dat huismerkfabrikanten tegenwoordig meer nieuwe ideeën hebben... dan de A-merkfabrikanten? Nou, ik wil niet zeggen meer, maar uh, er heeft het onderzoek uh, plaatsgevonden... en daar bleek dat ongeveer 80% van de nieuw geïntroduceerde producten... na verloop van één, twee jaar weer van de markt verdwijnt. Dat kan je niet echt een, een succes noemen. Dus voordat een... Merkenproducent een nieuwe innovatie in de markt brengt, ja, dan bedenken ze zich wel twee keer. Nou, hoe anders is het voor een supermarkt die hè, de winkel als een soort laboratorium gebruikt. Ze kunnen proberen. Als het een succes is, dan laten ze het staan. En als het een mislukking is, dan gaat het weer uit. En ja, dat kunnen ze heel snel. Hè. Sommige ideeën kunnen binnen een half jaar worden uitgewerkt tot een product op de plank. Ja, dat is een, een snelheid die, uh, die, ja, die, die bereikt een producent van de merk nooit. Vanuit Amsterdamse Rai, Jeroen Schutheiser. Geen verrassende wendingen vandaag in het proces tegen Geert Wilders. Geen wraking, geen irritaties. Dat kon ook moeilijk, want de hele dag was het Openbaar Ministerie aan het woord. Met als niet verrassend resultaat dat het Openbaar Ministerie... op alle punten van de aanklacht vrijspraak eist. Jeroen de Jager. En die eis tot vrijspraak is niet verrassend. Omdat het Openbaar Ministerie ook vorig jaar oktober... in het proces deel 1 om vrijspraak vroeg. En het requisiteur van vandaag was een herhaling van vorig jaar. Alleen een ingekorte versie. Vorig jaar had het OM twee dagen nodig. Vandaag deden de officieren van justitie het in één dag. U hebt aangekondigd dat u een hele dag nodig hebt. We kennen een winterdag en een zomerdag. Wat gaat het worden? Nou, we denken zes uur bezig te zijn. Wilders staat terecht voor groepsbelediging, haatzaaien en discriminatie. De vraag is hoe ver een politicus kan gaan in zijn vrijheid van meningsuiting. Met aan de andere kant het recht op bescherming tegen belediging en discriminatie. Volgens het OM kan een politicus zich veel permitteren. Voor politici, met name in de oppositie, geldt dat zij enerzijds een grote vrijheid hebben om hun standpunt naar voren te brengen. Het Hof acht het in een democratische samenleving van essentieel belang de vrijheid van het politieke debat te verdedigen. In een discussie van algemeen belang mag er daarbij een zekere mate van overdrijving en provocatie, oftewel een zekere mate van buitensporigheid zijn. Uit de behandeling van alle uitspraken van Wilders blijkt verder... dat er voor het OM aan veel voorwaarden moet worden voldaan... voordat een uitspraak strafbaar is. Bijvoorbeeld haatzaaien. Haatzaaien is pas haatzaaien. Als het oproept tot... Een vergaand gevoel van vijandigheid of diepe afkeer jegens anderen. Dit is het geval indien er met de uitlating... een intrinsiek conflictueuze tweedeling wordt geschetst en waarbij de door de tweedeling ontstaande belangenkloof... zeer wel kan leiden tot ernstige en vaak gewelddadige conflicten. Kort en goed komt het erop neer dat een uitspraak pas strafbaar is... als die zich rechtstreeks richt op mensen. Bijvoorbeeld, alle christenen stinken. Maar dat soort uitspraken doet Wilders niet. Hij richt zich, volgens het OM, op de Koran en de islam. Om dat te verduidelijken, even een citaat. De kern van het probleem is de fascistische islam... De zieke ideologie van Allah en Mohammed, zoals neergelegd in de islamitische Mijn kamp, de Koran, verbiedt dat ellendige boek. zoals ook Mijn Kamp verboden is. Het Openbaar Ministerie realiseert zich dat dit best heftige uitspraken zijn voor moslims, maar strafbaar zijn ze niet. Vergelijkingen van de Koran en de islam met Mijn Kamp kunnen zonder meer de gevoelens kwetsen. Maar net zo min als de verklaring van een atheïst. dat het christendom de mensheid dom houdt strafbaar beledigend is in de zin van artikel 137c... kunnen de uitlatingen van Wilders worden gekwalificeerd onder dit wetsartikel. En dus kwam het OM aan het eind van de dag met een eis tot vrijspraak op alle punten. Misschien onbevredigend voor sommigen die iets anders horen in de uitspraken van Wilders. Wij willen er op dit punt in ons regissietoer op wijzen... dat het in het strafrecht niet kan gaan... om wat men de spreker aan achterliggende ideeën of bedoelingen toedicht dan zouden wij immers als OM moeten gaan beoordelen wat Wilders denkt. En dat kan niet. Nou, eind juni ergens zal uiteindelijk de uitspraak zijn. Een bacterie in Duitsland heeft veel mensen ziek gemaakt. En het aantal gevallen neemt toe. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Hoe is het nu op de weg? Op de A2 is een ongeluk gebeurd. Van Utrecht naar Den Bosch. Er de staat tussen Beest en Waardenburg 4 kilometer file. Er zijn nog geen rijstroken dicht. Voor de rest is de spits wat minder druk dan normaal. Bij Amsterdam zijn de files wel aan de lange kant, zoals op de A4 en de A9. En bij Rotterdam op de A15. Maar verder, verder valt het wel mee. Behalve op de A58 is een ongeluk gebeurd. Van Breda naar Bergen-op-Zoom. Bij Heerlen staat 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Diarree, overgeven, hoge koorts en nieruitval. Dat zijn de symptomen van EHEC. Een gevaarlijke bacterie die rondwaart in Duitsland. Al honderden mensen zijn opgenomen. Opvallend veel vrouwen. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn. En niet iedereen heeft het overleefd. Nee, er is één vrouw intussen overleden. Een vrouw van 83. Uh, bij haar is echt bewezen dat ze eraan overleden is. Een andere, veel jongere vrouw wordt dat vermoed. Maar daar is nog niet medisch aangetoond... dat zij inderdaad overleden is aan die bacterie. Uh, het aantal zieken stijgt vooral ook heel snel. Het ligt nu ongeveer op 600. Het waren er gisteren bijvoorbeeld nog 460. Uh, 140 mensen daarvan zijn er echt ernstig aan toe. Veel van die mensen liggen op de intensive care. En dat is heel veel als je bedenkt dat er normaal... ongeveer 60 à 70 mensen per jaar ziek worden op die manier... Dus nu hebben we dat ongeveer tien keer in een paar dagen tijd... wat je normaal in een jaar hebt. En waar worden de meeste zieken gemeld in Duitsland? Uh, het komt vooral in het noorden voor, blijkbaar. Veel mensen in de buurt van Bremen. Nu ook al zo'n twintig gevallen in de omgeving van Hamburg. Uh, en ook verder wel in het noorden. Maar ook een opmerkelijk groot aantal in Frankfurt, Veel meer in het midden van Duitsland. Dat zijn overigens bijna allemaal collega's van elkaar. Dus dat zou kunnen betekenen dat die hetzelfde hebben gegeten. Hè? Duitsers eten graag warm op het werk. Dus dat die misschien in de kantine hetzelfde hebben gegeten. Is daarmee de besmettingshaard al duidelijk? Nou ja, bij die mensen leidt dat tot een bepaald vermoeden. Maar ze weten nog steeds niet waar het dan precies aan ligt in Frankfurt. Maar het grote probleem is van al die mensen, ook in, in Hamburg en Bremen... dat niemand weet waar het nou echt vandaan komt. Men is nu bezig de patiënten te ondervragen... wat ze de afgelopen dagen hebben gegeten. In de hoop dat daar iets gemeenschappelijks wordt gevonden... wat ze allemaal gemeen hebben. Maar dat is nog steeds niet gevonden. Veel mensen weten trouwens ook niet meer wat ze gegeten hebben. Dat zegt ook wel iets over de manier waarop, waarop mensen leven en eten. Er zijn heel veel theorieën intussen. Besmetting van groenten. Misschien dat dat op een bepaalde manier wordt bemest. Met gier bijvoorbeeld. Dat het daar dan in zit in de, in de gier op die manier... Wordt. Uh, het zou kunnen gaan om rauwe melk, om rauw vlees dat mensen eten. Ja, en als dan uh, er vooral heel veel vragen zijn en blijven, Wouter. dan kijkt iedereen natuurlijk naar de overheid. Hoe gaat het Duitse ministerie van Volksgezondheid hiermee om? Ja, de minister van Landbouw is natuurlijk erg uh, bezorgd. Die gaat daar eigenlijk over. En, en de komende dagen zullen er nogal meer slachtoffers vallen, heeft ze al gezegd. En ze maakt zich natuurlijk vooral ook zorgen over de veiligheid van het voedsel. Dat valt onder landbouw in Duitsland. Dit is namelijk niet het eerste schandaal hè, met, met voedsel. Denk maar aan de dioxine in januari van dit jaar. Dus daarom waarschuwt ze tegelijkertijd ook weer voor onnodige paniek. He, ze zegt het is niet zo dat je nu helemaal geen groenten meer kunt eten. Als je alles maar goed wast, eigenlijk hele basale regels, alles goed wassen... De groenten, je handen, de mesjes, de snijplank ook. Maar het wachten is natuurlijk vooral toch op die grote onbekende bron... dat die ontdekt wordt, de, de oorzaak van al die besmettingen. Wouter Meijer, dankjewel. We praten verder met Roel Coutinho, directeur van het Centrum Infectie... van het RIVM. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. In Duitsland loopt het aantal besmettingen dus flink op. Zijn er inmiddels in Nederland al gevallen bekend? Uh, nou ja, wij weten van één uh, patiënt die in uh, Duitsland uh, dat heeft uh, opgelopen... Dus ook met die... De ernstige complicatie is opgenomen. Het gaat dan om nierfalen. Dat is ook het meest, uh, ja, de meest gevreesde complicatie van deze infectie. En dat zijn er echt heel erg veel. Want het is toch uh, wel een heel bijzondere uitbraak. En, en nierfalen, waar herken je het uh, het sterkst aan als je het hebt? Nou, het is een bacterie die uh, een darminfectie geeft. Komt voor bij dieren. En uh, hij scheidt een, een, een bepaald, wij noemen dat een toxine, een soort gif af. En dat, uh, ja, dat geeft zweertjes in de darm. En daardoor krijg je uh, niet alleen uh, diarree, maar je krijgt ook vaak bloederige diarree. Uh, dat, is, uh, ja, dat, dat gaat meestal wel weer over. Maar een deel van de patiënten krijgt dus uh, nierklachten. Dat leidt dus tot uitvallen van de nieren. En dat betekent dat die mensen bijvoorbeeld gedialiseerd moeten worden. En dat kan, uh, soms lukt dat gewoon niet meer. En valt die nier echt permanent uit. En ja, dat kan ook sterfte geven. Dus dat is uh, in dit geval, uh, ja, de voorspelling was: er zullen meer. Patiënten overlijden in Duitsland, dat is uh, ook wel zeer waarschijnlijk als je deze aantallen hoort. En daar uh, zijn allerlei theorieën over de besmetting. Is, is bekend of mensen het ook aan elkaar kunnen overdragen? Ja, ze kunnen het aan elkaar overdragen, omdat het uh, in feite een, een bacterie is die, die in de darm uh, voorkomt. Dus als iemand deze bacterie heeft, dan, uh, ja, dan kan dat dus nou, bijvoorbeeld naar de huisgenoten worden overgedragen... Uh, maar ja, het, het belangrijkste is natuurlijk... ...dit is al een tijd aan de gang. Uh, de eerste patiënt was uh, in april, dus het is dikke maand aan de gang. En uh, men heeft dus tot op heden die bron niet gevonden. En waar het natuurlijk om gaat, is dat je die bron vindt... ...en dat je dan denkt, ja, je moet dus dat, dat, middel, dat levensmiddel waar het dan uitkomt... ...dat moet je uh, zien te verwijderen. Nou, meestal bij dit soort situaties was dat vlees. Uh, nu wordt er ook gepraat over groenten, maar... Volgens mij heeft men het gewoon nog niet gevonden. En dat is uh, het nare daarvan. Ja, dan kan je ook niet zo vreselijk veel doen. Nee, weinig uh, maatregelen. Zo niet geen kan je dan nemen. Roel Coutinho, ik dank u wel voor uw reactie. Graag gedaan. Goedemiddag. De Israëlische premier Netanyahu zei gisteren voor het Amerikaanse congres... dat sommige nederzettingen buiten de grens zullen vallen zoals hij die voor ogen heeft. Rechts Israël is verontwaardigd dat hij delen van de bezette gebieden wil opgeven. Om welke delen het precies gaat is nog onduidelijk... maar correspondent Sander van Hoorn bezocht er enkele die in de gevarenzone liggen. Het is een week lang over grenzen gegaan, die van 1967. Dat wordt de groene lijn genoemd. En op de grond zie je me eigenlijk nergens. Ik ben er ergens overheen gereden, maar het enige zichtbare was een stukje verderop. De afscheidingsbarrière die Israël gebouwd heeft. Hier was het een hek met een checkpoint erin. Op andere plaatsen is het weer een hele hoge muur. En ergens moet dus ook volgens Benjamin Netanyahu een grens liggen. Wat zei hij daarover? In Groot Tel Aviv en Groot Jeruzalem wonen de meeste kolonisten. Dat zullen we nooit opgeven. Maar delen daarbuiten, ja, daar zullen we uiteindelijk afstand van moeten doen. Ofra is een lastig geval, want niemand weet natuurlijk welke nederzettingen nou precies bedoeld worden door Netanyahu, Maar deze ligt ten noorden van Jeruzalem, ten oosten van Ramallah, diep in bezet gebied. Maar er wonen 2700 mensen. En de mensen hier, zoals deze mevrouw, die zijn dus vooral verbaasd dat ik ze vraag of zij denken dat ze hier weg zullen moeten. En hoe kan het zijn? Ja, Ik mag toch hopen van niets, zegt ze. Ik hoop dat wij aan de goede kant van de grens komen te zitten. Lotho. En achternoor Khan, deze meneer zegt iets wat Netanyahu ook heeft gezegd. Hij ziet zichzelf niet als bezetter. Wij horen hier. Onze voorouders, de profeten, die waren hier allemaal. We zijn hier en er is niemand die daar iets aan kan veranderen. Dus ook Netanyahu niet. Maar als u nou vrede krijgt door weg te gaan. Jullie in Nederland en België, die begrijpen dat niet. Ja, misschien Geert Wilders. Die begrijpt dat uiteindelijk moslims niet uit zijn op land, maar op heerschappij. En dat ze niet zullen stoppen. En ook daarom moeten wij hier blijven. In de schaduw zijn zeven kinderen aan het spelen... Uh, op een schommel die er wat vervallen uitziet. Een moeder staat daarbij. En die vredigheid, dat is uh, hier in Jitsar schijn. Want dit is een van de plaatsen die vaak het speerpunt is... van uh, verzet van de kolonisten tegen de Palestijnen, tegen de eigen regering ook vaak. Dit dorp staat bijvoorbeeld bekend om zijn prijskaartjesstrategie. Dus als er iets gebeurt wat kolonisten niet prettig vinden... dan trekken de mensen hier erop uit om het leven van de Palestijnen... in de omliggende dorpen zuur te maken. En dit is dus een van de dorpen die volgens mij bij elke onderhandeling... en dus nu ook in de woorden van Netanyahu buiten de grenzen valt. Abraham Benjamin is woordvoerder van Yitzhak En ik ontmoet hem op een plek waar veel caravans staan. Hij is daar aan het werk. Hij zegt Netanyahu is democratisch gekozen... maar hij moet wel bewust zijn wie hem gekozen heeft. Als Netanyahu dat gaat doen, dan is hij waanzinnig. Dat is de goede vertaling. En dan zal hij ook merken dat het verzet in de straten, hier in, de, het verzet in, de straten in Israël... Dat dat, dat groter gaat worden dan destijds bij uh, Gush Katif. Die hezakaar we nog bij Katif. en dat is een uh, gemeenschap geweest in uh, Gaza uh, die toen ontruimd werd. Er was veel verzet. Ani Meir dat Netanyahu en Jacob Zor, Elchov Betzura, rationaliteit. Hoop dat net jou uiteindelijk bij zinnen zal komen, uh, zeggen ze ook bij het kleine supermarktje, wat midden in het dorp is. Twee mannen die staan daar uh, winkelwagentjes uh, bij elkaar te rapen. En daar zeggen ze iets wat eigenlijk ook iedereen hier zegt. Wat net wat happened. Wat is het een beetje Alle premiers, alle presidenten die hebben iets gezegd, maar uiteindelijk verandert er niets. Want wat ze zeggen en wat ze doen, daar zit een verschil tussen. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Amsterdam doet de barbecue in de ban, kopt het parool... met daarbij een foto van een overvol Vondelpark. Er zijn veel klachten over de tonnen afval... die bezoekers na een mooie dag achterlaten. Waaronder een grote hoeveelheid wegwerpbarbecues. Er is volgens de krant een grote kans... dat barbecues zo meteen niet meer zijn toegestaan. Niet alleen in het Vondelpark, maar ook in andere parken in Amsterdam-Zuid. En dan is er ook nog de groeiende overlast van scooters. Mogelijk gaat daar ook een verbod voor gelden. Dat zou volgens het stadsdeel ook vechtpartijen kunnen voorkomen. Juridisch is een scooterverbod ingewikkeld. Want volgens de Wegenverkeerswet mag je wel met een scooter wandelen door het Vondelpark. De voortdurende droogte in Nederland blijft de gemoederen bezighouden. Na drie maanden wil de Tweede Kamer van staatssecretaris Atsma wel eens weten wat hij doet om scheuren in de dijken te voorkomen. En of er ook crisismaatregelen zijn. Volgens het reformatorisch dagblad is het zuidoosten van de Veluwe op dit moment de droogste plek van Nederland. Op een foto staat een Edelhert dat met stofwolken achter zijn hoeven door een pas ingezaaide akker loopt... op zoek naar sappige sprietjes. Maar de droogte heeft volgens het Friesdagblad ook voordelen... want rooikoortspatiënten hebben veel minder last van rondzwevende graspollen. De grassen zijn namelijk al verdroogd voordat ze kunnen gaan bloeien. Een bioloog van de website allergieradar.nl vindt de gang van zaken spannend... want heeft zo'n voorjaar als nu... Uh, heeft, hebben allergiedeskundigen nog niet eerder meegemaakt. Meer blije Nederlanders dan gebruikelijk vandaag... op sociale media als Hives en Facebook. Reden het vakantiegeld dat velen op hun rekening hebben gekregen. Salaris met vakantiegeld en de zon schijnt. Wat een heerlijke dag, jubelt Carolien uit Amsterdam bijvoorbeeld op Hives. Hoewel het bij sommigen ook uh, dezelfde dag alweer op is. Nieuwe vering onder de auto, nieuwe autobanden en remvloeistof. Daar gaat mijn vakantiegeld, klaagt Jaap Meijers uit Gouda. Overigens is de houdbaarheid van vakantiedagen flink verkort. Het eindeloos opsparen van dagen is er niet meer bij. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetswijziging. waardoor de houdbaarheid van vakantiedagen teruggaat van vijf jaar naar een half jaar. De regeling geldt alleen voor de twintig wettelijke dagen. Voor de dagen erboven blijft de termijn vijf jaar. En dan nog een opmerkelijk bericht uit Italië. Het is uit met de pret in een klooster in Rome. Dat lezen we in het Reformatorisch Dagblad. Paus Benedictus heeft het eeuwenoude klooster laten sluiten. omdat er te veel werd gefeest. Volgens een onderzoekscommissie was het een komen en gaan van gasten. Uh, en dat was niet bewoordelijk voor het spirituele leven dat de monniken geacht worden te leven. Een filmpje op YouTube schijnt de deur letterlijk te hebben dichtgedaan. Op de site was een filmpje te zien van een non die vroeger nachtclubdanseres was geweest. Ze voerde in het klooster een moderne dans op met een kruis. Het Vaticaan gaat de frivole monniken nu verdelen over andere kloosters. Willen wij weten, was Berlusconi erbij? Uh, gaan we opzoeken, YouTube. Daar kom je niet achter, denk ik, Tim. Ik ga er Goed, na uh, zessen zijn we terug met nog een half uur Radio 1-journaal. Tot zometeen. Dan gaan we het trouwens wel hebben over Obama en dat volkslied waar die doorheen praten. Giftige gassen in containers. Ik denk dat het met fosforwaterstof wereldwijd de meeste doden vallen. Het is 100% zeker gevaarlijk materiaal. Een gevaar voor werknemers, maar ook voor consumenten. Dus een economische afweging, hè. Er zullen altijd partijen zijn die bewust risico's nemen. De meeste bedrijven hebben hun controles nog steeds niet op orde. Ik keur het niet goed, hè? Maar ik vind het heel voorspelbaar dat er mensen zijn die een afweging maken. Zeggen van, nou weet je, zolang het goed gaat, gaat het goed. Wat doen de inspectiediensten van de overheid hier aan? Alles bij elkaar wijst het erop dat de procedure die gevolgd wordt... om de volksgezondheid te beschermen, inadequaat is. Argos, zaterdag, van kwart over twaalf tot één. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 De investment engineers. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Word wakker en profiteer ook van belastingvrij rijden. Met Fiat betaal je geen wegenbelasting, geen BPM of slechts 14% bijtelling. Bijvoorbeeld de Fiat Punto Evo Multijet. Al vanaf 13.995 euro en direct leverbaar. Nu met een financiering van 2 jaar met 0% rente. Let op.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 Bij Gazelle zeggen we altijd, ga lekker fietsen. Maar met flinke tegenwind is dat niet per se heel lekker. Ervaar daarom nu het gemak van een Gazelle elektrische fiets. Maak een spontane proefrit bij uw Gazelle-dealer... of volg ons landelijke promotietour op gazelle.nl. Ondernemers kiezen voor Office Basis. Het alles in één pakket van Ziggo zakelijk. Nu vanaf 43 euro per maand en tot vier maanden gratis. Bel 0800 0620. Dit is Radio 1.